In de Iraakse provincie Anbar is vandaag opnieuw hevig gevochten... tussen regeringstroepen en opstandelingen. Daarbij zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen. Het is al dagen onrustig in Anbar. Begin deze week begonnen Soenitische opstandelingen met een offensief... om de steden Fallujah en Ramadi te veroveren. De opstandelingen hebben het al lang voor het zeggen... in grote delen van het platteland van Anbar. Maar het is nu voor het eerst in jaren dat ze ook de macht hebben... in de belangrijkste steden van de provincie. De meerderheid in de woestijnprovincie is Soenitisch, terwijl Irak wordt geleid door de Shiïtische meerderheid. In Rotterdam is het zogenoemde Polenhotel geopend. Het hotel biedt onderdak aan ongeveer 300 arbeiders uit Oost-Europa en is gevestigd in een voormalig asielzoekerscentrum. Nu wonen flexwerkers uit Midden- en Oost-Europa vaak onder erbarmelijke omstandigheden in de stad. Huisjesmelkers plaatsen arbeiders in te kleine woningen en vragen daarvoor een hoge huur. Het Polenhotel moet een oplossing bieden voor dat probleem. In de Dominicaanse Republiek is een Nederlander doodgeschoten bij een overval. De Nederlander van 62 zou door een aantal mannen zijn belaagd... in de buurt van de hoofdstad Santo Domingo. Hij is daarbij in zijn nek geschoten en was op slag dood. De politie heeft een aantal verdachten opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht regen of motregen. De temperatuur daalt tot 4 graden. Morgen vroeg trekt de regen weg. Daarna geregeld zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 Nogmaals goedenavond. In het laatste uur hebben we het over volleybal. WK-kwalificatie voor vrouwen en mannen. We hebben een beetje voetbal. Lewandowski die naar Bayern München gaat. En hoe gaat het met Elham Dewey? En we hebben reportages over short track en bobslee. En natuurlijk muziek. Streetlife. Randy Crawford. Ik zal het nu gewoon zeggen. Life, Randy Crawford. De Nederlandse volleybalmannen hebben de tweede WK-kwalificatiewet verloren. Bulgarije was met 3-0 veel te sterk. Een stunt tegen de nummer 6 van de wereld zat er niet in. Maar uit de tip, was er nog één set dat oranje nog een beetje in de buurt van de Bulgaren bleef? Alleen in de tweede set. Uh, toen was het even spannend. De eerste set was het verschil duidelijk, 25-19. Uh, maar in de tweede set kwam Nederland goed terug... Uh, bij 18-18 was het gelijk. Bij 22 was het gelijk. Uh, en 25. Maar dan zijn er in de slotfase van die set toch weer... Uh, eerst een cruciaal foutje van Wietse Koistra... die het net aanraakt op het moment dat Nederland de aanval zou kunnen uitspelen. Vlak daarna een beslissing van de scheidsrechter... dan zie je toch even de kopjes omlaag gaan bij Nederland. En dan is die set ineens beslist in het voordeel van Bulgarije. En dan, ja, dan blijkt toch dat Nederland tekort komt. Toen was ook het verzet meteen gebroken. Want in die laatste set worden ze met ruime cijfers uh, 25-14... gewoon volledig weer weggespeeld. Huh. Was Bulgarije op alle fronten beter? Ja, of waren er ja. dingen dat je zegt, van nou, dat deed Nederland nog ah, Kijk, dus er zijn best aardige dingen bij Nederland. Alleen, je weet van Bulgarije. Het is een top 10 ploeg in de wereld. Ze We staan al jarenlang aan de top. Die ploegen zo jaren bij elkaar. Het is, uh, het is hoog, een hoog blok. Het is hard slaan. Uh, dat is allemaal bekend van Bulgarije. En, en ja, Nederland heeft uh, een hard hitte met uh, Dick Kooi bijvoorbeeld. Die weer terug is nadat hij een tijdje niet wilde voor een Nederlands team. Uh, die laat af en toe hele mooie dingen zien. Maar in zijn totaliteit is het Nederlands team gewoon niet compleet genoeg. Ja, Bulgarije zal hoogstwaarschijnlijk eerst worden in de pool. Wat zijn de kansen van Nederland nog om zich te kwalificeren? Heel klein. Uh, Nederland uh, kan zich als beste nummer twee van al die pools bij elkaar nog uh, kwalificeren. Maar dan hadden ze vandaag uh, uh, eigenlijk met 3-2 moeten verliezen. Ja, het liefste moeten winnen vandaag natuurlijk. Maar <laughs> ja. eigenlijk met 3-2 moeten verliezen. Dan hadden ze nog wat meer punten meegekregen. De 3-0 helpt Nederland niet echt op weg. Dus die kans is echt uh, piepklein. Is dit, deze ploeg nu evenwichtig genoeg om, om er iets van te maken? Ja, dat, dat, dat is de moeilijkheid. Um, en ik heb het gevoel, uh, zolang ik het volleybal al doe dat er altijd gebouwd wordt aan een nieuw team. En dat zie je nu ook weer. En dat is ook een beetje het sfeertje wat er vaak om me heen hangt. Van ja, oké, okay, maar in de toekomst kan dit wel beter. En deze groep kan groeien. Maar dit zijn juist de momenten, zo'n uh, uh, WK-kwalificatie. Je moet eerste worden, dat is duidelijk. Bulgarije is een tegenstander. Volgens mij moet je dan niet aan toekomst en bouwen van een ploeg denken. moet je nu gewoon de beste ploeg neerzetten die je hebt. En uh, als je de selectie kijkt van dit Nederlands team... dan zit er aan Dick Kooij is gelukkig weer terug. Dat is een goede speler. Maar daar hoort bijvoorbeeld wat mij betreft ook Robert Horstink... nog steeds de beste volleyballer van Nederland in te staan... Um op misschien wat meer lengte op de diagonaal... dan zou je Kai van Dijk uit de Russische competitie kunnen halen. Hier staat voor mijn gevoel niet het beste Nederlands team. En uh, ja dan weet je bij al dat je... en dat blijkt vandaag ook... dat je tegen Bulgarije kansloos bent. Maar waarom willen ze niet? Ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal daarmee. Uh, Horstink bijvoorbeeld wil niet een hele zomer... Uh, bij het Nederlands uh, volleybalteam zitten. Die heeft ook een gezin. Uh, en, en, en, dat is best begrijpelijk. Uh, en de andere spelers zeggen dan van... ja, of je kiest voor het Nederlands team ja. 100%, of uh, je... je, je komt maar niet. En ik denk dat die gedachte helemaal uh, op het punt waar Nederland nu staat, dat je die gedachte eens een keer moet laten varen. Dat je gewoon op de momenten dat het moet, zoals hier bij dit toernooi en bij een WK en bij de Olympische Spelen, dan moet je zeggen we stellen nu het beste team op. Al die momenten daartussendoor kun je gaan bouwen aan de toekomst. En ik vind het heel erg jammer dat dat onder deze bondscoach uh, niet gebeurt. Topsoort is topsoort, maar in Nederland af en toe niet, hè? Nee. Uh, dan opraad. de vrouwen. Ook zij spelen WK-kwalificatiewedstrijden. 3-0 tegen Hongarije. Tweede zegen. Gisteren wonnen al van Frankrijk. Uh, Kende de ploeg tegen Hongarije nog problemen? Nee, nauwelijks. De zetstanden waren ook, uh, ook afgetekend. Uh, dit was ook niet een, uh, de, de tegenstander waar een Nederland, Nederlandse vrouw heel bang voor was. Voor de zwakste. En, uh, ja, en, en gisteren Frankrijk was ook een duidelijke zegen. Uh, ook de vrouwen wisten van tevoren dat er één belangrijke tegenstander is. En die wacht morgen, dat is Kroatië. Dan hebben ze op de EK van verloren in die, uh, in die tussenronde. Uh, ja, en nu... Gezien de kwaliteit op dit moment en wat ik gezien heb in oefenwedstrijden... Uh, schat ik die vrouwen wel wat hoger in dan de mannen op dit moment. En die geef ik echt wel een kans om ook te winnen van Kroatië. Al is het in Kroatië, dus dan heb je ook het publiek en wat lijnrechters weer als tegenstander. En die zijn er ook echt met de beste ploeg? Uh, ja, ja dat, uh, kijk, een aantal speelsters zijn daar al een tijdje niet bij omdat ze geblesseerd zijn. Uh, de Debbie Stam, Caroline Wensink hadden er nog bij kunnen zijn. Um, maar uh, daar zijn heel veel jonge talenten... die inmiddels in allerlei buitenlandse competities uh, spelen... die uh, heel goed zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar spelverdeling bij die vrouwen... daar staat Femke Stoltenboog nu als eerste spelverdeelster. Uh, terwijl de tweede spelverdeelster Laura Dijkemaat ook hartstikke goed doet in een hele sterke Turkse competitie. Dus uh, in de breedte is die vrouwenselectie ook veel sterker... dan de mannenselectie. Dus vandaar dat ik ook iets meer vertrouwen heb... in uh, kwalificatie van, voor het WK van de vrouwen. Ja. Hoe belangrijk is het dat die vrouwen het wel halen? Uh, ja, heel belangrijk. Want uiteindelijk, uh, als je bij een WK bent, haal je punten voor de wereldranglijst. En hoe hoog je op de wereldranglijst staat, en hoe hoog je dus ook op een WK eindigt, hoe meer punten je krijgt voor die ranglijst. Hoe hoger je staat, hoe groter de kans is uiteindelijk dat je je kwalificeert voor de Olympische Spelen. Want uh, wat we in het verleden vaak gezien hebben, is dat uh, omdat ze te laag stonden op de wereldranglijst, was er maar één kans voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Als je hoger staat, heb je drie kansen. Nou ja, tel maar uit. Morgen weten we meer als Nederland tegen Kroatië speelt. En die zouden we zelfs nog licht mogen verliezen, hè? anders dan bij de mannen. Ja, want dan zouden ze ook theoretisch nog de beste nummer twee uh, kunnen worden. Maar goed, winnen en je hebt het in eigen hand, daar gaat het om. Maarten Tip. Een supertransfer in Duitsland. Robert Lewandowski, de Poolse topspits van Borussia Dortmund... gaat naar Bayern München. Hij heeft vanavond het contract, getekend voor vijf jaar... en het gaat de komende zomer in. Lewandowski maakt het seizoen dus wel af in Dortmund. Tim de Wit, de correspondent in Duitsland. Goedenavond, Tim. Goedenavond, Ronald. Is dit de grootste transfer in Duitsland van de laatste jaren? Nou nee, uh, integendeel eigenlijk zelfs, want Bayern hoeft helemaal niets uh, voor Lewandowski te betalen. Hij loopt uh, komende zomer gewoon gratis uh, in Dortmund uh, de deur uit, want zijn contract loopt af. Dus financieel gezien is het helemaal niet zo'n spectaculaire uh, transfer. Dan was die transfer de vorige grote transfer van Dortmund naar Bayern, hè, van Mario Götze uh -huh. van afgelopen zomer. Die ging voor 37 miljoen euro. Dat was wel de grootste transfer binnen Duitsland, maar nee, het blijft natuurlijk wel weer een absolute topspeler die van Dortmund uh, naar Bayern verhuist. Dus de Duitse voetbalwereld staat wel op zijn kop vandaag. Ja, en Bayern was niet bereid om nog een klein bedragje te betalen waardoor hij meteen kon... Nee, dat kon niet. Dat hadden ze afgesproken afgelopen zomer. Er zit wel wat geschiedenis aan deze transfer vast, hoor. Want het is ook niet echt een verrassing dat Lewandowski naar Bayern München gaat. Die geruchten spelen al heel lang. En afgelopen, afgelopen zomer wilde Dortmund hem per se in Dortmund houden. Toen was Bayern zelf nog bereid om 25 miljoen euro voor hem neer te leggen. Dortmund zei, ja, we zijn nu Gutsen al kwijt. Als we ook nog onze topscoren kwijtraken, dan gaan we wel een heel moeilijk seizoen... Tegemoet, toen hebben ze Lewandowski een fikse loonsverhoging gegeven... om hem tevreden te houden, maar wel met de afspraak. Dan blijf je minimaal nog tot het einde van volgend seizoen. Dus in, in dit geval tot 1 juli 2014 blijf je bij ons. Nou ja, daar heeft Lewandowski in mee ingestemd. Um, en ja, nu gaat hij dus per 1 juli, uh, juli alsnog naar Bayern München. En nu voor 0 euro. Ja, wordt een leuk half jaar voor hem in het stadion. Ik denk niet dat hij erg enthousiast wordt onthaald door de supporters of wel? Nee, dat denk ik ook niet. Uh, ja, ik bedoel, uh, wat ik net al vertelde over Gutsen, dat viel al helemaal verkeerd. Nou was dat misschien wel erger... omdat Gutsen echt een jongen van de club was, hè? opgeleid door Dortmund. Uh, Lewandowski, die komt uit Polen. Uh, werd een aantal jaar geleden, in 2010... Uh, gekocht van Leg Poznan in Polen. Maar ja, uh, ik weet wel zeker dat Lewandowski... Uh, na de wind op een paar uh, stevige fluitconcerten kan rekenen. En, en zeker als hij straks natuurlijk wat uit vorm zou raken of grote kansen begint te missen... dan, ja, dan is hij natuurlijk meteen uh, de zondebok. Dus ik, ik zat net al even op wat voorraad te kijken uh, van uh, Dortmund-fans. Nee, uh, ik heb zomaar het gevoel dat hij niet een heel fijn half jaar tegemoet gaat. Nee, en uh, ja, Bayern München laat uh, hier eens te meer mee zien... dat uh, Bayerns wens, daar wordt dan voldaan. Ja, ja kijk, ik bedoel, um, het, is, het, het is nu wel echt heel duidelijk... wie de grootste en de machtigste club uh, van Duitsland is uh, natuurlijk. Je, je kan je afvragen of het allemaal wel chic is. Maar ja, um, uh, spelers willen natuurlijk de absolute top. Willen ook het grote geld. En natuurlijk is Dortmund al absolute top. Hè? Die haalde de Champions League finale afgelopen jaar. Maar Bayern is gewoon nog net even wat groter, net uh, wat rijker. En ja, pakt dus wel de allergrootste prijzen. En hoort op dit moment ook gewoon tot de beste clubs van de wereld. Dus is misschien wel de beste club van de wereld. En dus kan je je van Lewandowski dan wel we voorstellen dat hij nog een stapje hoog wilde. Er was ook al wat interesse van Real Madrid. Daar koos hij dan uh, uiteindelijk niet voor. Hij wilde per se onder Guardiola werken in München. En uh, ja, als je, ik zag toevallig iemand op Twitter schrijven... het is toch een beetje het gevoel dat het grote Ajax uit de jaren 70... Hè, toen ze alles wonnen, ook nog even Van Hanegem en Koemulijn... bij Feyenoord weghaalde. Dat is toch een beetje waar je het mee kan vergelijken. Ook de aardsrivaal die de andere aardsrivaal gewoon leegkoopt. En nou ja, er zijn ook nog wat geruchten dat Marco Royce in de winterstop uh, weg zou gaan bij Dortmund. Want Manchester United schijnt heel erg aan hem te trekken. Ook voor een gigantisch bedrag trouwens. 50 miljoen euro uh, is te lezen in de Engelse pers. Ja, en als die ook nog weggaat... dan zullen ze echt een stuk minder sterk zijn... dan, uh, dan Bayern München in de toekomst. Dus nee, uh, deze transfer maakt het er uh, hier in Duitsland... in de Bundesliga in elk geval... Uh, een stuk minder spannend op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en nou dan was het toch al niet zo spannend. Hè? En het verschil is vrij groot, als ik me goed herinner. Hè? Ja, klopt. Ja, Bayern staat... Ik heb het toevallig even erbij de, de gepakt. Bayern staat eerste uh, met 44 punten... en Dortmund staat vierde momenteel al met 12 punten achterstand. Ja. Tweede staat trouwens Levenkoes op 7 punten achterstand. Kortom, nee, het zou zomaar kunnen dat zij zo rond maart, begin april... al wel de, de, de grote schaal de lucht in kunnen duwen in, in München. Dat ze gewoon al kampioen zijn, ja. ja. Dan nog even iets anders. Michael Schumacher. Duitsland leeft nog steeds tussen hoop en vrees. Hij ligt in kritiektoestand in het ziekenhuis in Grenoble Nog steeds, na dat ski-ongeluk. Er heeft zich iemand gemeld die dat ongeluk heeft gezien. Wat, wat weet jij daarvan? Ja, dat, heeft, dat meldde Der Spiegel vanavond, het grote uh, kwaliteitstijdschrift, uh, wat uh, morgen weer uitkomt. En die meldde vanavond op zijn website dat er een ooggetuige is geweest die. Uh, naar dat tijdschrift is toegestapt. Gezegd heeft, ik heb het ongeluk gefilmd. Uh, het was een, een, een steward, een, een, uh, iemand die daar gewoon zijn vriendin aan het filmen was op dat moment terwijl zij van de berg, uh, berg afkwam. En in de achtergrond schijn je dus op die beelden het ongeluk van Schumacher uh, te kunnen zien. En wat wel, uh, die beelden zijn verder niet online te zien hoor. Uh, wat in het stuk van de Spiegel staat is dat de beelden uiteindelijk bij justitie terecht uh, zullen komen. Maar wat wel opmerkelijk was in zijn verklaring is dat hij zei dat Schumacher helemaal niet zo hard van de berg afkwam. Zo'n 20 kilometer per uur maar, schatte hij. En dat komt wel weer overeen met de verklaring ook... vanuit het management van Schumacher, die ook al zeiden... dat hij helemaal niet zo hard de berg afkwam. En nou ja, goed, als dat dus zo is, dan is het natuurlijk extra de vraag... wat er nou precies gebeurd is en hoe die dan alsnog zo hard heeft kunnen vallen. Uh, wat die ooggetuigen overigens wel bevestigden... is dat hij op een uh, niet geprepareerd deel van de piste was. Oftewel, of piste uh, de berg afkwam. En die man die aan het filmen was, stond dan wel weer op een uh, piste gedeelte. Maar nee, kortom... Uh, ja, er worden steeds mondjesmaat, komen er wat meer details naar buiten, wat er nou precies gebeurd is. Maar hoe hij dus uh, uiteindelijk dan zo hard heeft kunnen vallen, blijkbaar dus met een toch vrij matige snelheid, zo'n 20 km per uur, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Tim de Wit, hartelijk dank.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 'Cause of de love began. met Mr. Maker. Het hele seizoen is hij al de beste tweemansbob van Nederland... maar Sochi is nog ver weg voor piloot Ivo de Bruin. Hij moet een keer bij de top 8 eindigen op een World Cup... om ook naar de Olympische Spelen te mogen. En de 18e plaats gisteren in Winterberg... laat zien dat hij daar nog lang niet is. Nu heeft Ivo de Bruin één groot nadeel. De bobslooibond stelt hem eh, niet de allerbeste remmers ter beschikking. Die zijn mede door blessures voorbehouden aan Edwin van Kalker. En dus is er enige onvrede in kamp de Bruin. Even het bandje terugspoelen naar gisteren. De wedstrijd in de tweemansbob. Ivo de Bruin wordt 18e. Maar is daarmee wel de beste Nederlander. Beter dan Van Kalker dus. Zonder dat hij de beste remmer heeft. De op papier beste remmers, Broer van der Zijde en Sibri Janswa, zijn toegewezen aan Edwin van Kalker. En Ivo de Bruin moet steeds maar zien wie er in zijn bob stapt. Het leiden kon je tussen de regels doorlezen. Tot wat woede en frustratie bij De Bruin en zijn vader. Door de wisselingen in de bezetting maakt hij zich nog wel ongerust... en is hij niet altijd even blij met hoe het gaat. Voor mij als piloot is het heel nadelig. Elke week staat er bijna iemand anders op het blok met me... Uh, er is geen vastigheid en uh, ja, voor mij is het heel lastig om elke week met iemand anders te starten. Ivo gaat uit van de beste piloot moet de beste remmer hebben, maar dat is, uh, het is helaas nog niet zo. Uh, in de tweemansbop ben ik wel nummer één, maar heb ik niet de eerste remmer. Uh, dus dat is voor mij wel een beetje, beetje teleurstellend. De, de beslissingen vallen niet altijd even gelukkig voor hem uit. Ben je dan boos op de bond? Ik ben meer teleurgesteld. Technisch directeur, Wopke de Vecht. Ivo de Bruin voelt zich een beetje slachtoffer lijkt het wel hè. Nee, maar ik denk dat, dat die discussie is een, is een, vanuit het beleid wat we nu voeren is een andere discussie. Wij prioriteren de vier. En uh, wij willen heel graag uh, uh, zeg maar ook Ivo op de spelen uiteraard. Dus wij hebben ook gezegd van we gaan er alles aan doen om Ivo zoveel mogelijk te faciliteren. En om goede mensen achter hem te krijgen. Met Yannick heeft hij denk ik, uh, als je naar de starttijden kijkt en naar de laatste test in Oberhof. Heeft hij een heel goed alternatief achter zich. Dat maar hij... Yannick is te licht hè. Ja, Janiek is, is 93 kilo, want anders kon hij geen reserve zijn. Maar volgens mij moest hij er 105 hebben of zo. Ja, maar 105 is, uh, is ook Cybri niet. Nee, maar die is wel wat zwaarder dan Janiek. Nou, Siber is een paar kilo zwaarder. En dat maakt verschil, heb ik me laten vertellen. Dat maakt verschil, dat kun je ook anders oplossen. Maar uh, je, je wil ook, uh, vanuit het vermogen wil je een zwaar iemand. Die brengt de slee sneller op snelheid, hè? Dat, dat, dat is heel duidelijk. En in dit geval zijn we eigenlijk wel een beetje, met beide handen zijn we gebonden aan, uh, aan de situatie zoals die is. Ja. Je zegt de prioriteit ligt bij de viermansbob, dat is helder. Maar het verhaal van Ivo is eigenlijk, waarom kan het niet en en? Je kan natuurlijk ook een remmer die je ook in de viermansbob meedoet... bij hem in de tweemansbop zetten. Ja, maar dan, dan praten we over, over namen. Waarbij we hebben gezegd van broer van der Zijde, die, die gaat alleen in de vier. Die heeft een, een groot medische circuit doorlopen de laatste weken. En daar moeten we eigenlijk heel voorzichtig mee zijn. Dus die gaat niet in de twee. Dus wij, wij zijn echt heel voorzichtig met het mensen uit de vier trekken en in de twee zetten. En uh, nogmaals, prioriteit ligt op vier. De bobsleep onthoudt zich dus aan het beleid. De viermansbob heeft prioriteit. En een dag na de eerdere uitspraken van uh, Ivo de Bruin bespeuren we iets meer voorzichtigheid. Uh, bijvoorbeeld als we het hebben over dat selectiebeleid. Wordt dat wel goed toegepast? Voor het grote gedeelte wel. Maar niet volledig dus? Daar laat ik me niet over uit. Hebben ze gezegd van uh, voorzichtig met je woorden? Nee, nee ik, heb, ik heb gewoon vrije, vrije mening en uitspraken uh, en dat is helemaal prima. Alleen uh, ik uh, probeer het zo soepeltjes voor iedereen mogelijk te houden. Vooral niet te veel olie op het vuur gooien wil je zeggen? Ja. Nou heb ik vandaag met wat, wat mensen om jou heen gesproken, uh, mensen van jouw team. Die vinden toch wel dat jij wat benadeeld wordt her en der. Dat, dat kan je zo zien. De Viermans is gekwalificeerd, dus daar gaat de voorrang naar uit. Wij zijn nog niet gekwalificeerd, dus staan gewoon een treedje lager. Heb je soms het gevoel, ik hang er een beetje bij? Dat gevoel heb ik soms wel, misschien is dat onterecht. Maar alles gaat voor de Viermans, dus die jongens gaan 100%. En ik nog niet, dus dan hoor je er ook niet helemaal bij. Heb je trouwens wel eens wat gedaan om het ook aan te vechten, uh, ja, om wel die beste remmers te krijgen? Uh, er zijn meerdere gesprekken geweest met, uh, met de selectiecommissie uh, en wij hebben in, uh, in Lake Pleasant ook twee keer uh, met Broor mogen starten. Maar daar bleef het bij? Uh, zoals het er nu uitziet wel. Uh, deze week hebben we, hebben we met Janiek gestart uh, en volgende week weten wij nog niet met wie we starten. Met nog twee wedstrijden te gaan waar je je kan kwalificeren... voel je de behoefte om er nu een zaak van te maken... om dan toch in ieder geval voor die wedstrijden de beste remmer te hebben? Nee, ik denk dat de selectiecommissie de juiste keuzes zal maken... En, uh, en daar moeten we ons bij neerleggen. Ben jij een dromer of uh, richt je je ook wel gewoon eigenlijk realistisch gezien een beetje op uh, de periode na Sochi? Ik ben een dromer, maar ik zal absoluut uh, verder kijken dan Sochi. En, uh, en de jaren daarna, uh, zoals het er nu uitziet, gewoon deze sport blijven beoefenen. Ja. En, uh, en ja, op Pyongyang gaan we sowieso voor. Maar we hebben nog twee kansen voor Sochi. En daar moeten we ook gewoon volle bak voor gaan. Bob -sler, Ivo de Bruin in gesprek met Edwin Cornelissen. Drieënhalve week geleden liep short Daan Breusma het cmv virus op. Geen goede voorbereiding op de Olympische Spelen die volgende maand beginnen. Breusma is in de relayploeg samen met Shinky Knecht, Freek van der Wart en Niels Kerstelt... één van de kanshebbers op een Olympische medaille. Rutger Hekman zocht Breusma op tijdens de Nederlandse kampioenschappen Shorttrack die dit weekend worden verreden op de Jaap-Edebaan. Daan Breusma, hoe is het weer om terug op thuis te staan? Ja, lekker. En ook wel opgelucht eigenlijk. Want drieënhalve uh, ja, week niet schaatsen en dan, uh, dan moet je toch even afwachten hoe het weer gaat. en uh, ja ik, ik rij nu alleen de 500 meter, maar het gaat eigenlijk uh, best wel goed. Beter dan verwacht. Want kun jij precies uitleggen aan de luisteraar wat het CMV-virus inhoudt? Zo, ja, dat is niet zo'n hele makkelijke vraag. Uh, nou Het is eigenlijk uh, een beetje hetzelfde idee als, uh, als vijver. Uh, het is wel iets mildere vorm. Dus uh, ja... Uh, dus afwachten, je kan er een half jaar last van hebben. En dan, uh, dan heb je, had ik een echt een, een groot probleem gehad. En, uh, maar meestal herstel ik snel als ik iets heb. En daar gingen we nu ook vanuit. En uh, ik heb er alles aan gedaan. En ik weer snel hersteld. Alleen, ja, nu moet ik even weer opbouwen. Dat alles te gaan doen, wat hield dat in? Nou ja, dat is eigenlijk is dat uh, vrijwel niks doen. <laughs> dus uh, maar, kijk, we letten altijd al goed op ons voeding. En uh, dat is gewoon noodzakelijk voor een topsport... Uh, uh, te bedrijven. Alleen uh, nu moest ik... Uh, kijk, als ik hetzelfde eet... als wat ik uh, eet als ik altijd sport... Ja, dan, uh, dan kom ik nu gewoon aan... als je drieënhalve week niks doet. En nu uh, heb ik... Uh, gewoon uh, heel gezond uh, gegeten. En normaal ook wel, maar gewoon af en al wat minder. En helemaal niks snoepen. en uh, ja, Nu ben ik gewoon uh, weer op gewicht ook. Heb je nu ook een achterstand... Nou ja, kijk, het is ideaal is het niet natuurlijk. En uh, kijk, die andere mannen hebben gewoon hard getraind. En uh, ik heb drieënhalve uh, weken uh, niks gedaan. Alleen, uh, ja, wat ik al zei, ik, ik stapte op het ijs en ik reed zo weer weg. En uh, ik rijd super snel rondjes alweer. Alleen het is meer dat ik uh, qua basis en uh, uithoudingsvermogen nu even wat tekort kom. Alleen, uh, ik ga straks uh, na het 1K, richting EK, ga ik, ga ik nog even een extra blokje hard trainen. Als die andere mannen wat in de rust komen. En dan uh, ben ik voor de spelen gewoon heel goed. Want op hoeveel procent zit je nu? Kun je dat inschatten? Ja, ik weet het niet. Technisch en, uh, en op, qua snelheid zit ik al denk ik wel weer rond uh, de... Uh, wat zal het zijn? 85, 90 procent al wel. Alleen uh, qua fysiek uh, lig ik er best wel een stukje... Nou, achter is het misschien niet. Alleen je moet het weer even... Kijk, ik heb van zomer wel een goede basis gedraaid. Alleen het is nu gewoon moet ik dat gevoel weer even krijgen en die rondjes weer in mijn benen. En dan komt het helemaal goed. Was het de schrik in de ploeg toen ze hoorden van, ja, Daan Brilsma ligt er even uit en ja, hoe lang gaat het duren? Was het de schrik in de ploeg? Nou ja, tuurlijk wel, want kijk, we werken al uh, tig jaar uh, met dezelfde ploeg en uh, we zijn met uh, vooral die vier uh, beste mannen uh, ja, echt wel een hecht team uh, en hun hebben mij ook echt nodig voor die, uh, voor die relay als we uh, een medaille willen halen op het spelen en... Uh, en ik heb hun ook heel erg nodig, dus uh, in trainingen, in wedstrijden, je maakt elkaar sterker. En als, als, als ik er dan niet bij ben, dan is dat uh, niet echt goed. I heb my time watching the spaces that have grown between us. En ik cut my mind on second best. All the scars that come with the greenness. En I give my eyes to the bodem.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 Nest. I searched for between the sheets or feeling blind Realize all I was searching for was me Oh oh The sign Oh high's like wildflowers wo oh, the diamonds are chained Ben Howard, keep your head up. Hoe is het toch met Mounir El Hamdoui? U weet wel, de voormalig voetballer van het jaar en topscorer van de Eredivisie toen hij nog bij AZ speelde. Na zijn conflict bij Ajax vertrok hij naar Fiorentina en daar kwam hij niet uit de verf. Tegenwoordig speelt hij bij het Spaanse Malaga, maar ook daar loopt het niet naar wens. En dat na een spetterend begin van het seizoen met een hattrick tegen Rayo Vallecano. Inmiddels zit El Hamdoui al maanden niet meer bij de selectie. Een reportage vanuit Andalusië rond de wedstrijd tegen Atletico Madrid. Een reportage van Rachman Meier. Sigue yeah, el Jandawee. Goal. Del Málaga del 66. Es el hat-trick de Munir el Handawi Excelente el movimiento dentro del área. La definición por el jaloe. Ja, you know, I'm not, I'm not the guy who's going to say I'm going to score, you know. Dat uh, soort kind of goals. Maar ik ga meer dan mijn best doen. Ik ga alles geven. Het werd 5-0 tegen Rayo Vallecano en hij scoorde er dus drie. Maar daarna werd het al heel snel stil. En de laatste tijd is er weinig meer van de Marokkaanse Rotterdammer vernomen. Uh, Schuster, Bernd Schuster, zei dat Handawit uh, niet... is feit. Uh, het is feit. Fate. Het is feit fate. en gordo. is fate and.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 Aankomst van de bus van Malaga. Anderhalf uur voor de aftrap voor het duel tegen topclub Atletico. Applaus van de supporters in het lichtblauw met witte tenue. Maar geen El Elhamdoui dus in de bus. Ook vandaag niet. Uh, we don't know why uh, this situation. We don't understand this situation. Uh, can this uh, end in a good way? Uh, kan dit nog goed eindigen? Or is it over voor him here?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 En daar komt de bus aan van de tegenstander Atletico. Met onder meer oud Tobi al de wereld aan boord. Middelvingers gaan omhoog. En er is gefluit. Voor de partij van de 3-2-3, nummer 13. 2, 1, 3.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 De oudspeler van Ajax. En ik stel hem de vraag of hij zich ervan bewust was... dat hij tegenover een oud-ploeggenoot had kunnen komen te staan vandaag. Want ze speelden samen bij Ajax in Amsterdam. Nee, totaal eigenlijk niet. Hoezo? Nee. Nou, dat vertelt misschien wel het verhaal van Mounir Oh Ja, inderdaad. Uh, nee, ik had er ervoor niet over nagedacht. Ik dacht, het nu heeft het Ik brandt er een lampje bij mij in mijn hoofd. Maar uh, nee, dat uh, had ik kunnen. Maar ja. Ik weet niet wat uh, zijn situaties. Heb je hebt hem gesproken, gezien? Ik heb hem totaal niet gesproken en ook totaal niet gezien, dus daarom is het ook niet opgevallen. Vertel eens even, gewoon in een notendop, wat staat jou bij van de Mounir Alhamdoui van Ajax? Wat was dat voor een speler en voor een mannetje? Ik denk dat hij met heel veel vertrouwen kwam in de eerste wedstrijd in zijn klasse liet zien. Suarez. Voor Suarez, Alhamdoui uit de draai in de dak van het doel. Prachtige aanval van Ajax met een hoofdrol voor. Ja, natuurlijk voor Luis Suarez. Maar toch ook heel vrij afgemaakt door Mounir El -Handawi. Hier Porti, Alessandro Nesta. Alsof Nesta meedoet aan een van de schoolvoetbaltoernooi. En dan. Je de... ziet, je ziet. Ja, die zijn er weinig zo beweeglijk zijn en zo'n vermogen hebben en techniek zoals hem. En,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 En u heeft begrepen, we hadden goede hoop, maar van Malaga mocht Monier El Handoui uiteindelijk geen interview geven. De reden? Voetballers die niet spelen, mogen van de club ook niet met de pers praten. Drachter Niemeyer is overigens in Zuid-Spanje om de Nederlandse ploegen te volgen... die daar hun trainingskamp hebben opgeslagen in de voorbereiding op de tweede helft van het seizoen. Daar hoort u de komende dagen dus veel meer van. Op de jaap baan zijn dit weekend de Nederlandse kampioenschappen... shorttrack, u hoorde het net al. Bij de mannen gaat de strijd tussen regerend uh, Nederlands kampioen Niels Kerstot, Europees kampioen Freek van der Wart en Shinky Knecht. Bij de vrouwen is Jurin de Mors de grote favoriet... maar er is een gevaarlijke outsider, Yara van Kerkhoff. Ze reed dit seizoen al drie keer bij de beste acht van de wereld... en komt op de Olympische... maar ik moet even stoppen, want er is een spookrijder, hoor ik. Hallo, er is een spookrijder...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 En dan gaan wij verder met het shorttrack uh, bij de vrouwen. Uh, op de Jaap Edebaan, de Nederlandse kampioenschappen shorttrack. is er één grote favoriet, Jorien Termors. U herkent haar van het lange ze ook. Maar er is een gevaarlijke outsider, Yara van Kerkhoff. Ze reed dit seizoen al drie keer bij de beste acht van de wereld. En komt op de Olympische Spelen in actie op de 500, de 1000 meter en de ploegenaflossing. Een bijdrage van Rutger Hetmoorn. Nou dan gaan we ons melden voor de.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 Is dat de laatste jaren gekomen of heeft dat er altijd in gezeten? Heeft er altijd al in gezeten. Ik ben ook klein, dus voor mij waren die lange afstanden vroeger al nog veel langer. En het sprinten, dat lag mij wel, ja. Lokul team, hier gaan we meemakken. C. Jurvermans, ja, als tenordirector moet wel blij zijn dat naast Jurin Tomors nog een topper op het ijs staat. Het is hartstikke mooi om te zien dat Jara het zo goed doet.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 En op de 1500 meter, en dat is voor haar aan de lange kant, werd Jara van Kerkhoff tweede. Net achter Jorien de Mors. Bij de mannen werd de langste afstand gewonnen door Shinky Knecht.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 Agda en Munnik met het regent zonnestralen. Vandaag stapt zwemcoach Jaco Verhade met zijn gezin... op het vliegtuig naar Australië... waar hij begint aan een nieuwe uitdaging... als grote baas van het Australische zwemmen. Het is de afsluiting van een periode. Want Jaco Verhade wist het zwemmen in Nederland... tot ongekende successen te leiden. En dus laat hij bij zijn vertrek... vele mooie herinneringen en wijze lessen achter. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het heeft mijn leven uh, volledig gevormd natuurlijk... Uh, uh, ontzettend trots uh, op de sporters uh, en ook uh, de mensen waarmee ik heb kunnen werken. Dus ja, wat heeft het gebracht? Alles. Weer van de Hogeband. De Bruin, derde Goud, derde Goud. Eén en Veldhuis derde. Want de Hogeband gaat winnen. Top gaat verliezen. En Veldhuis is ontketend. En Nederland is olympisch kampioen. Het is een lange, lange reeks van zwemsuccessen. Aan het woord om de succescoach Jaco Verharen te omschrijven. De toppers van nu. Olympisch kampioen. Ranomi Chromo Vigioio. En Heemskerk heeft de leidende positie voor Nederland nu. Uitstekend, voortreffelijk, Sebastian Verschuren. Jaco Verharen in één woord. Eén woord. Zichzelf. Ja, Jaco is altijd zichzelf. Die laat zich niet uh, afleiden of. Uh... Beïnvloed door anderen die volgt zijn eigen pad. En dat leert hij ook zijn zwemmers of zijn nou ja, ex-zwemmers. Uh, geloof in jezelf, blijf in jezelf en uh, doe gewoon je ding. Hoe hij de zwemmers coacht. Uh, heeft natuurlijk heel wat gezeik over zich heen gekregen. Maar hij gewoon zijn eigen pad blijven volgen. Uh, zijn visie uh, ja, blijven volgen. En uh, dat doorgetrokken tot, uh, ja, tot wat het Nederlandse zwemmen nu is. Uh, inspirerend. Ja, ja hij kan heel, heel goed mensen op het goede moment een woordje zeggen van dat je denkt, oh ja, kijk, dit, uh, dit is uh, uh, hoe ik nu moet denken. Stabiel. Nou ja, je kan aan hem uh, niet zien uh, of hij uh, blij is, of hij aangedaan is. Of, uh, hij kijkt wel blij, hoor dus niet dat hij een, een, een monotoon gezicht heeft. Maar uh, ik denk dat hij zijn emoties heel erg goed onder controle heeft. En dat ook uitstaat op zijn zwemmers. En ik denk dat dat hem ook wel een... Uh, ja, nou, ik zeggen, hij maakt zich niet zo snel druk en dat is, uh, dat is wel iets uh, wat goed is voor een coach. De herinneringen aan Jaco Verhaer. Ik weet nog wel, uh, toen, uh, toen we Olympisch goud haalden was hij heel blij. En uh, toen we zilver zilverwonden waren we allemaal heel verdrietig. Nee, Nederland is de titel kwijt. Het wordt zilver voor Nederland. En toen zei hij uh, heel snel daarna van ja, uh, ja, hallo, we kunnen niks meer doen. Kom op, kop op en uh, doorgaan, weet je wel. Dus dat, ja, dat, uh, dat is wel goed. Wat ik me ook zal herinneren is uh, dat ik aantikte bij de, in Londen. We schuren wordt meer dan verdienstelijk vijfde. Na mijn finale en dat hij uh, tegen Martin schreeuwde. Wat kan die jongens toch finale zwemmen? Ja, dat uh, zou ik nooit weten. Dat is mooi. Yes. En ik uh, ben van plan om dat te blijven doen, uh, finale zwemmen. Uh, heel fijn iemand uh, die uh, ja, vooral uh, uh, de verantwoordelijkheid bij de sporten legt. Dus het is, uh, nooit de keuze van Chaco. Uh, ik zou nooit kunnen zeggen, ja, dat moest van Chaco, Het is altijd mijn eigen keuze geweest. En, uh, ja, dat, dat uh, is wel echt typisch Chaco. De wijze lessen van Chaco voor haar. Uh, ik heb heel veel met hem gestart. Heel veel. We hebben een aantal, aan het laatste jaar hebben we veel met hem gestart. Um, en natuurlijk, ja, Nomi heeft het een, de beste start van, de, van het vrouwenzwemmen. En hij uh, uh, en, uh, heeft Pieter natuurlijk ook heel erg geholpen in zijn start op een gegeven moment. En, dus daar kon ik echt wel wat van leren. En, uh, het is mooi. Dat we in die trainingen... Um, uh, Martin is heel goed. En die heeft oefeningen en die heeft tips. En, uh, maar het is ook wel eens goed om twee, een van andere paar ogen erop te zien. En uh, daar de, de input en de, en, de, en de tips van te horen. En ja, dat die, uh, de, zijn met z'n tweeën maakte wel dat, het, dat we op een gegeven moment echt lekker aan het starten waren. En dat ik daar ook verbeteringen zag. Ja. Kijk, uh, hij heeft me altijd wel uh, geadviseerd. of zei ik van ja, wat, wat heb ik nou nog nodig om, uh, om echt nog... Uh, beter te worden, ja. En dan zijn er voor technische dingen of jezelf uh, stabiliteit of dat soort dingetjes. Dus uh, dat is wel uh, wat je dan aanneemt, ja. Uh, ja, combinatie plezier en, uh, en gewoon hard trainen. Uh, ja, hij heeft mij echt de, de arbeidsrustverhouding uh, geleerd. Dus gewoon goed trainen, maar daarnaast ook uh, je hoofd rustig houden. Uh, je kan zo hard trainen als je wil, maar het gaat er ook heel erg om uh, ja, wat je tussen de trainingen doet. Uh, en tussen wedstrijden door, uh, goed voor jezelf zorgen. Vooral veel plezier hebben, maar ook de juiste keuzes maken. En uh, ja, Daar heb ik wel van Jaco geleerd en dat, uh, dat voester ik ook wel. Uh, gewoon uh, ja, keuzes maken. En hoe nu verder zonder van Verharen? Ik denk als je realistisch bent, dan is Jaco wel een uh, zeer bijzondere coach. Uh, sowieso in Nederland, maar ik denk ook uh, in, de hele, in de rest van de wereld uh, afgelopen tien, misschien wel 20 jaar. Ik denk, ja, een tweede Chaco zal er niet snel komen uh, als hij er al komt. Ik denk dat hij een hele goede basis heeft uh, gelegd voor, uh, voor de komende jaren. Dus natuurlijk, uh, we gaan hem missen en het is een prachtige kerel. Maar hij, hij, hij doet er alles aan om het Nederlandse semester zo goed mogelijk achter te laten. Ja. Nou, ik heb ook wel gezegd, kijk, als je altijd iemand hebt die uh, zo boven de rest staat, zeg maar, die uh, qua kwaliteit uh, zoveel van huis heeft, dan uh, verwacht iedereen natuurlijk wel dat. Dat, hij, uh, dat het dan helemaal aan elkaar zakt. Maar het is, geeft ook wel een kans voor de mensen die daaronder zitten... om op het creatief op te lossen. Je kunt het misschien een beetje zien als... Uh, en dat is misschien een beetje dramatisch... maar een kind die zijn moeder verliest... Uh, heeft ook niemand meer om op te leunen. En, uh, en ja, die gaat het ook zelf invullen. Dus het wil niet zeggen dat dat kind niet tere goed terecht komt, snap je? Dus je moet gewoon creatief zijn in het, uh, in het oplossen. En, uh, en het kan ook, wel, uh, kan ook wel iets heel veel moois bieden. Tenminste, daar ga ik vanuit. Edwin Cornelissen verzamelde reacties op Jacco Verharen en zijn vertrek. Door het eindtune betekent het einde van deze langste lijn. Maar morgenmiddag is de volgende alweer om twee uur met Henri Schut. Nederlands kampioenschap marathonschaatsen, schaatsen. WK kwalificatie handbal Nederland-België bij de mannen. En een basketbal-eredivisiewedstrijd tussen Zwolle jawel, en Groningen. Mag u allemaal niet missen, morgenmiddag van 2 tot 6 dus. En wat u ook nu mag missen is het komende uur. Dan presenteert Max van Wezel met het oog op morgen. Nog een heel prettige avond, toch?